Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Particuliere beveiligers mogen door gemeenten worden ingehuurd om toezicht te houden op het gebied van parkeren, alcohol en vuurwerk. De politie heeft dan meer tijd voor het handhaven van de orde. Minister Opstelte schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn er al zo'n 3600 buitengewone opsporingsambtenaren, vooral in de grote steden. Vanaf 1 januari worden hun taken dus uitgebreid. De Amerikaan Edward Snowden heeft ook bij Noorwegen een asielaanvraag gedaan. Dat heeft dat land bevestigd. Volgens de klokkenluider site Wikileaks heeft Snowden een groot aantal landen om asiel gevraagd, ook Nederland. De klokkenluider zit op het vliegveld van Moskou. Egyptische president Morsi verwerpt het ultimatum van het leger. In een verklaring waaruit wordt geciteerd door onder meer persbureau Reuters... zegt hij dat hij vasthoudt aan zijn eigen plan om het land te herenigen. Het leger heeft bij het ultimatum van 48 uur niet gezegd wat er gebeurt... als niet aan hun eisen tegemoet wordt gekomen. Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van de wet... op het passend onderwijs over een jaar, dat zegt de Algemene Rekenkamer... Scholen worden verplicht om ook een passende plek te vinden... voor leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben... om de instroom naar het dure speciaal onderwijs te verminderen. Veel scholen hebben daarvoor geen geld. Een vijfde van de scholen zit nu al in de rode cijfers. En de grote goede doelen hebben vorig jaar... voor het eerst in jaren last gehad van de recessie. Bij veel goede doelen stagneerde de opbrengst uit fondsenwerving. Dat meldt de Volkskrant. Grote verliezers zijn het Rode Kruis en Cordaid... met ongeveer 20 procent minder opbrengst... De opbrengsten van KWF-kankerbestrijding, het grootste goede doel, stegen met bijna 10%. Dat is mede te danken aan de actie Alpe du Zez. Het weer, nevel of mist, zullen snel verdwijnen. Daarna droog en zonnig, vanmiddag 20 tot 24 graden. Tegen de avond meer bewolking en lokale bui. Dit was het. Dit is van de ANWB. Er staan nog files op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Bij knooppunt Badhoevedorp 2 twee kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Bij de Haringvlietbrug, 2 kilometer. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeer.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 Goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zoals altijd, aan het begin van het programma beginnen we met onze herkenningsmelodie. Melodie. Ja, ik ben een beetje verkouden, dus het komt er allemaal een beetje beroerd uit vandaag. Als opening hoor u Louis Davids met Weet je nog wel, oudje? Een opname 1928. Het komen nu muziek van onder andere Ria Valk.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 Bomen staan. Ik was een kind En wist niet beter Dan dat het Nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht Klit wat bij elkaar In rok en bietelhaar En joelt wat mee met Beatmuziek Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd Net wat u zegt, maar het Maakt me wat melancholiek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 Dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zet door, als heb je dan niks beters voor me? Nee, nee, nee, nee. Moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag, hier moet je opletten. Er wonen twee mannen. In mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas.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 Een familie mocht er in mijn jas. Ik laat ze er als een klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de moed toch leven moet. Die lieve Charlotte en moddergewas met een dochter van moeder wonen in mijn Yes. Maria Valk met ik lig op mijn kussen stil te dromen. Daarvoor Doris met twee motten. Ook hoor je Bob, Bonnie Sint-Claire met Als Manna. En uh, de opening van het blokje was het dorp van het Hulk... niemand minder dan Weile Wim Zonneveld. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere wijk hoort dus hier een uur lang hits van toen en nu... alleen maar oud-Hollandse muziek. Ik heb er weer even voor u klaarstaan. Peter Waaldrecht was een Nederlandse zanger. De grootste hit was Ik hou van jou. In de Nederlandse top 40 kwam deze in week 17 binnen. en Dat was eind april 1973. en Er stond vijf minuten, vijf weken moet ik zeggen... Op de 25e plaats, dat was de hoogste positie. Andere singles van hem waren Mama Dolores. En ik kan jou niet vergeten. En de volgende iets minder bekende plaat Wie jou voor het venster ziet. Peter Waaldrecht, nu hier op de radio. Steeds weer loop ik door de straat. Waar jij die kamer hebt. Vrouwen kijken op je neer een keer op keer maar geen mens vermoedt de reden waarom jij dat doet want wie al voor dat venster ziet weet niet wat jij waar ik woon daar speelt een klein blond joog die zijn moeder nauwelijks kent, als ze komt wordt hij verwend, maar hij snapt niet goed waarom zij zo vaak huilen moet want wie al voor dat venster ziet weet niet wat jij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 Bergen biedt je al de pracht van het heelal. Al de weelde van de stad is klatergoud. te goud. Waar men geen herdersjongen toe vertrouwt. Neem je fluit weer op en zoek de edelheid. In de bergen ligt jouw paradijs. O oh, kleine herdersjongen. zangeres zonder naam met kleine herdersjongen, daarvoor Annie Palme en Joop van der om met samen en ook hoor u Peter Waaldrecht met Wie Jou voor het Venster ziet Zandvoort uit Zandvoort, de volgende artiest is Connie Stewart, geboren in Weijen op 5 september 1913 en overleden in Amsterdam op 22 augustus 2010 was een Nederlandse zangeres, actrice, cabaretier, musicalster en een uh, Connie Stewart is pseudoniem van Cornelia van Meijgaard. Ze groeide op in Den Haag in de buurt van het Vredesplein. Ze volgde een opleiding aan de meisjes HBS Blijburg. Tijdens deze periode gebruikte ze de achternaam Stuurt... en werd haar bijnaam Puck gegeven. Ze begon haar artiestenloopbaan als Jean Solier en trad onder andere op met de band van Freddie Johnson. En ze had haar eerste radiooptreden op 25 juli 1939. Ik ga voor u draaien. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Connie Stewart, hier op CFM Zandvoort.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 De Denneweg ruikt het nu vaag, Naar Coupérez en ook naar sati. Zou het pensionen nog zijn op het Valkenbosplein Met die mensen uit 1902 Is het leven nog altijd zo traag Wat voor weer zou het zijn in Den Haag Wat voor weer zou het zijn in Den Haag De Wisselval Bui. Wat voor weer is het daar na vandaag? Is het weer voor? De muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. De sleur ons uit elkaar. Het gat zal altijd groener zijn daar in het land ver weg achter de huis. Ik blijf bij jou omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu.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 In de stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipstick's mee. Smaak een hart haast met een lang geen hekyje. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, gola, epermen, karamel, ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten, voor iedereen, de voor mij, verboden vruchten. Verboten voor iedereen maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg, wat het voor er voorheen, heb ik hem uit de vrij verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, feperel. We worden vruchten, we worden vruchten, we worden vruchten, voor iedereen behalve voor mij. We worden vruchten, we worden vruchten, we worden vruchten, voor iedereen maar niet voor mij. We gingen hand in hand de samen al gauw naar de bus. Stand. En op de vraag beloopt u haar eeuwige trouw heb ik gezegd natuurlijk wat ze smaakt naar kersen, sinaasappel, pepermans, karamel, ananas, maar ik zeg er wel. regelmatig voorbij komt in dit programma. Dat was Ronnie Tober met Verboden Vruchten. Nou, verhoor u Ramses Zalvi en Lisbeth Lisbeth aan de andere kant van de heuvels. En ook hoort u Connie Stewart met Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. De volgende artiest is Franciscus Aert-Maria Halsema. En u kent hem waarschijnlijk onder de naam Frans Halsema. geboren in Amsterdam op 13 september 1939... en al daar overleden op 24 februari 1984 was een Nederlandse cabaretier en zanger. Hij werd geboren in een katholiek gezin als de zoon van reclametekenaar Arie Halsema en Maria Hermina Schelfis. Hij had twee broers en een zus. En zijn eerste kennis maakte maken bij toneelspel waren zijn optredens in het door zijn vader geschreven revuutjes en tussen de schuifturen in het uh, gezinscabaret. Hij had een hekel aan leren. De derde klas van de Mulo verhuilde die voor een beroepsopleiding tot banketbakker, maar besloot er een half uur later te gaan werken. Hij ging achtereen volgens de slag bij een kruideniersbedrijf een herenmodezaak, een effectenkantoor... en op de administratie van een uitgever. En in zijn vrije tijd zong hij liedjes in cafés en op bruiloften... en partijen en begeleidde daarbij zichzelf op accordeon en de piano. Ook heeft hij nog in dienst gezeten tussen 58 en 1960. En daar deed hij een schrijversopleiding en kreeg de gelegenheid... om s'avonds naar een cabaret van Bob Bauer in Amsterdam te gaan... Er zijn kamerijen. De buurt maakt Halsema in 1960. En de rest is geschiedenis. Frans Halsema de radio nu met Zondagmiddag Buitenveldert. Het weer is net wat opgehelderd. Het is zondagmiddag buitenveldert. De flats zijn hoog en goed gebouwd. Daartussen is het kale open. De jongen en het meisje lopen. Er eenzaam en verliefd en koud. De groenstrook langs de supermarkt. Ligt nog de jong te aangeharkt. Tussen de voorrangswegen Hij zegt, ik wil met je naar bed Zij hoort het niet, want er daalt net gierend en DC-9 Mannen met stomme filmgebaren Staan doelloos uit het raam te staren Tot het begin van monitor. En volgen langs de afro Daar buiten om de tijd te doden De twee in het troosteloos decor Het meisje zegt, ik hou van jou De jongen denkt, waar kan het nou? De hele boel zit tegen Hij drukt zijn nagels in haar hand En laag scheert over het wijde land Alweer een DC-9 Ze staan verloren in de vlakte zij denkt als ik er hier eens pakte voor de oog van heel de nette buurt. Zij denkt wat ze in de verte bouwen is misschien klaar als wij gaan trouwen. Maar God weet hoe lang dat nog duurt. Het is zondagmiddag, eindeloos, in blokkendoos na blokkendoos zeggen ze er komt regen. De twee gaan schuilen in een portiek voor regen, leegte en publiek. Van hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. Er worden zakjes friet gehaald, laag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 vooruit naar bed, dan kregen we een kruid mee, gezichten op de hand, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel groot. Buiten huilt de huilte wind om het huis, maar moeder een warme sjaal. En het ganse bord op tafel stond er de volgende borgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos. Daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt Heel die pannenkoekensmaak vergeten En Nederland herrees Onder Van die blankerskoen Die won viermal gehoud in Londen Als je jokte Was dat zonde Belegd we zo kwam klaar In het derde vredesjaar Toen was geluk. Het eerste teken dat de zaak al was bekeken Voor zover je zonder plichtsbesef Je leven leeft Je leven leeft de huilt wind om het huis Maar binnen stond de kolenkit paraat En de stoep waarop geknikkerd werd Was het belangrijkste stukje van de straat En Nederland was groot En niemand ging nog door. En gezelligheid kende nauwelijks tijd Bij Maxine lichtjes van verkaden, We gingen nog in bad Haartjes nat nog even op totdat vader zei. Bed, dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon.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 Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel. S'avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm. stukje muziek van uh, Wim Zonneveld. Dit keer die grote hit aan de Amsterdamse grachten. En daarvoor hoor u Gerard Cox met 1948. En ook kwam uh, Frans Halsema voorbij met zondagmiddag buiten Veldert. Zitten we erop voor vandaag? Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En uiteraard als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren op, ik heb een deel gemist. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En die Christian, als het tijd over is, Frans... Uh, van maar eerst Maria Berendina Johanna Telgenkamp... en wij kennen haar allemaal onder de naam Mieke Telkamp... geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934, Nederlandse zangeres. En ze is vooral bekend geworden door het lied Waarheen, Waarvoor... waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. Ze heeft ook veel uh, succes gehad in Duitsland... met als groot Prego, Prego, Gondolier. En ze won in uh, 1957 de eerste prijs, de Gouden Gondel... ...tijdens het Festival van Venetië. En ze heeft in 1962 aan het Krokken Zongfestival meegedaan... ...en in 1964 in de snip en snap revue En op 10 maart 2011 nam ze bij Omroep Max definitief afscheid... ...voor het grote publiek. En dan gekscherend werd Mieke Telkom ook wel eens... ...Mieke Ketelkamp genoemd. Verrie de Groot las in deze bijnaam in het Dik voor mekaar-show. En ze was een van de vaste panelleden van de Avro Weekend Quiz. En net als Mona in het blad Story heeft ook Mieke Telkom... ...een adviesrubriek gehad in het concurrerende tijdschrift Weekend... Ik heb voor u klaarstaan, die Telkom, die u gaat horen met Nooit op zondag. En ik zeg, misschien tot volgende week en alles tot een andere keer. Tot ziens. Dit melodietje zingt van zon en zeilen met jou op de Middellandse zee. Een week lang heb je het gezongen voor mij en de wind en de golven zongen weer. Die ene week ging snel voorbij, maar je zei elke zondag was voortaan weer een feest. Die woorden maakten me zo blij, hield me vrij, maar geen zondag ben jij er nog geweest. Wat...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 En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord. Die het niet durfde zoenen, omdat dat niet bij bijzelaar hoort. De man een extra mok is goed. was het einde van een zeeman, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam. Ik weet in de polder een huisje te staan, verborgen.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 Van Vlager